Katrien Straatman met het nos journaal In het westen en midden van Japan worden tientallen mensen vermist door zware overstromingen. Er zijn tot nu toe 21 doden gevallen. Ruim 1,6 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Nog eens meer dan 3 miljoen mensen hebben het advies gekregen om ook een veilig heenkomen te zoeken. De overstromingen zijn het gevolg van extreem zware regenval. Er wordt gewaarschuwd voor aardverschuivingen en hoogwater in de rivieren. Door die aardverschuivingen zijn sommige wegen onbegaanbaar geworden, waardoor het transport van reddingswerkers en hulpmiddelen lastig is. Iran heeft acht IS-strijders opgehangen die betrokken zouden zijn geweest bij de aanslagen vorig jaar juni in Teheran. Bij die aanval op het parlement en het mausoleum van Ayatollah Khomeini vielen 18 doden en 50 gewonden. Iran liet destijds weten dat veiligheidstroepen het brein achter de aanslagen hadden doodgeschoten. Het was de eerste en enige aanslag tot dusver van de soenitische extremisten van IS in het overwegend sjiitische Iran. De regering in Teheran heeft Syrië gesteund bij het verdrijven van IS uit grote delen van Syrië. Het kabinet gaat varkensboeren stimuleren om nieuwe technieken te ontwikkelen die stankoverlast moeten tegengaan. In gebieden waar veel varkensstallen zijn en veel klachten van omwonenden over stank wordt 200 miljoen euro geïnvesteerd om boeren te helpen de uitstoot omlaag te brengen. Ook is het geld bedoeld voor varkensbedrijven die ermee willen stoppen. In verband met de verwachte drukte deze zomer heeft Schiphol ook nu weer maatregelen genomen. Zo zijn er extra medewerkers die de passagiersstromen in goede banen moeten leiden. En krijgen reizigers met weinig of geen handbagage voorrang. Ook komt er op de luchthaven extra informatievoorziening. Het weer, een afwisseling van zon en wolken vandaag. De temperatuur ligt tussen de 19 en 27 graden. Morgen meer zon en ongeveer dezelfde temperaturen. Maandag en dinsdag even wat meer bewolking en minder warm.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 Ja, zeker. En uh, ja, nu is het Brits Weekend natuurlijk. En eerlijk gezegd uh, had ik voor mijn verjaardag had ik een Nederlandstalig feestje vandaag gepland bij het Wapen van Zandvoort. Ja, en toen, uh, toen uh, ja, een paar dagen later uh, was de presentatie van het Brit Brits Weekend. En ja, toen zat ik een beetje in mijn handen, en haar, want ik had al mensen geboekt.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 Engelse uh, liedjes draaien, het eerste uur, en daarna gaat uh, Mystery Vibes uh, lekker uh, knallen op het plein. Noemen ze een voorbeeld van een fout Engels nummer? De Spice Girls. <laughs> Daar lag heel Ik Nederland dacht, plat uh, dat voor. Ja, de maar, de dat kan ook. <laughs> maar de Spice Girls is toch ook wel een beetje fout. Als je foute cd's koopt, dan staan ze er zeker op. <laughs> dus Zo'n hekel aan die Spice Girls. <laughs> <laughs> dus jij gaat zeker heen voor het foute uh, uur.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 Hey, ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat je met, met een DJ ook hele leuke uh, andere genre muziek uh, kan uh, maken. Maar gewoon eens wel een beetje boem-boem-boem zit, maar het hoeft niet zo knijterhard. Ik zou hem ook zeker vanavond aan de vergunningen normen houden. En vooral geen boem-boem-feestje. Is, is Elton John trouwens ook fout? <laughs> <laughs> ik denk dat hij er wel een uh, in, in, in, in rijtje thuis hoort. Maar aan de andere kant, ik vind het wel niet, want ik heb wel. Ja.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 En nu zijn ze ineens fout. Ja. Er ook nee, ik beetje, ga in ieder geval wel fout gekleed vanavond. Dus... <laughs> oh, ja. nou, met, met een strikje. Degene die Roy, uh, de jarige Roy fout verkleed wil uh, zien, die moet vanavond om 8 uur naar het gasthuisplein. Zeker. We gaan het uh, zeker zien.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 Man, met het nummer Figaro. En dat was volgens mij niet een fout nummer. Ben. <laughs> Want dat vond ik gewoon een heel leuk nummer dit. Maar ja, dat waren alle fouten die wat nu fout is, was vroeger leuk. Ja, ik snap dat niet. Albeestal houden niet fout. Nee, maar... Die hebben dan net weer een... Dit uh, is wel een hele rechte discussie aan het worden wat nou fout en niet fout is. En we gaan het niet hebben over foute foto's. We gaan het hebben over de foto-expositie in het Museum Zandvoort. En aangeschoven is meneer René Zuiderveld. Welkom.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 En dan ga je per plaatje kijken en ja. ze hebben mij ook uit het horen, zien en zwijgen. Ja, ja, dat moet je dan wel een keer gezien hebben, anders ja. kom je ja. daar niet aan. Nee. Nee. Maar er zijn een hele, hele rits van andere uh, artiesten, beeldhouwers. Ja. Ik zag die kleine beeldjes. Ja, dat zijn beeldjes van Freek Weidema, uh, die mooie mannelijke figuren maakt, naakt, klein, niet zo groot, in brons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 Maar ik fotografeer me in meer. Daag me maar uit, spreek me maar aan, dan fotografeer <laughs> ik. Nou, ik had me vorig jaar opgegeven, maar ik werd niet gevraagd. Joh. Okay. <laughs> Kijk. <laughs> maar, ehm. Um...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 En als je foto's maakt, moet je afstappen, opstappen, af. Nog meer beweging. Dus ik dacht, is puur praktisch. Ja, ja, ja. En daar kreeg ik zoveel leuke uh, commentaren op. Dat dat is uitgegroeid tot wat ik nu doe, fotografie. Terwijl ik dus en, een en periode. Dacht, terwijl, dacht, terwijl ik dus een periode ja. dacht, van nou over drie jaar ben ik dood. Ik, uh, ja, ik had ja, ja. kanker ja, en ja, ja. het sloeg niet aan de chemo enzovoort, enzovoort. Dus daar is iets heel moois het voortgekomen ja. voor mezelf en hopelijk voor anderen. <laughs> ik, uh, ik denk het wel. Uh, vanaf nu tot uh, uh, over zes weken is 19, het... 19 augustus, 19 augustus is de augustus laatste dag is ja. de uh, expositie. Het museum is uh, open woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, kom het werk bekijken van alle kunstenaars en speciaal van meneer Zuiderveld. En laten we niet vergeten dat op 30 juli, Pride in Zandvoort, is het museum open. Dat is een maandag. Zijn ze ook open en dus is het weer groot feest. Juist. Uh, ach, na de uh, Pride of de Biesparade is het muziekfestival, maar tijdens het muziekfestival is ook het museum open. Ja. Het is een avondvoorstelling. Ja, klopt. Meneer Zuiderveld, dank u wel voor de komst. Heel graag gedaan. Heel dank dank graag, u zeker. Dank. Bedankt.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 ik geloof dat al het kwaad ons eigen schuld is. En dat God nu aan het eind van zijn geduld is. Ik geloof dat klank aan zwarte hand moet geven. En dat oost en west in vriendschap moeten leven. Stop de oorlogen en jacht naar steeds meer geld. Anders zijn de dagen voor ons snel geteld. Ik geloof dat het nu tijd wordt dat wij stoppen.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 En ja, nou, ook er nog staat op wat tussen, Rome. want ik zie ja. hier in naam staan. Uh, iets wat ik niet. Uh, wat is een parogificaris? Wat is dat? En dat is een parogificaris. Ja. <laughs> Zo spreekt je dat Parogificaris, ja. En uh, ja, parogificaris is eigenlijk de, uh, ja, de formeel juiste term voor kapelaan. Dus een kapelaan ah. is een parochie vicaris.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 Ja, in de juridische documenten en niet als aanspreektitel of zo. Klinkt wel heel deftig misschien. <tie> kan <ja>. nou wel ja, <tie> ja. makkelijker, hoor. Het, het is van je eigen stukje. Pastor Bart Putter stelt zich voor. <tie> ja, dat ik dat ooit. Ja, nou ja, waarschijnlijk zaterdag dat ik het geweest ben. Ja. Dus, maar, maar, het is alweer even geleden dat ik me voorgesteld heb. Ja, dus de tekst ja, heb ik ja, zo maar het, niet meer paraat. Dus, dus het is wel even handig dat het weer opgerakeld wordt. Ja, dus ja, zie ja. Dus, uh, vier jaar. In die vier jaar uh, uh, gebeurt er nogal wat. Ja. En daar uh, kun je het misschien straks nog wel even over hebben. Maar het ging eigenlijk een beetje ook over de kerk. Mm -hmm.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 Uh, ja, ik wilde het niet zo negatief brengen natuurlijk. En maar ik heb ook gezegd dat we het nu goed kunnen vinden met onze protestantse broeders en zusters. Maar ja, dat, is dat is wel eens anders geweest. Dat is natuurlijk, ja. duidelijk. Dat is natuurlijk ja. duidelijk. Je zou ook kunnen zeggen, eigenlijk is hij van ons die dorpskerk. Maar dat komt nog wel een keer. Ja. <laughs> ik geloof dat er nou een paar mensen wel. Nee. De strijd dan nee, nou weer opgraven. Maar goed, nee. uh, het, is, het is zo geschiet. Ja, nee. Toen en... gingen uh, we ging inderdaad naar Café Neuf.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 Boek en de Nederlandse wet zou ik maar zeggen. En de grondwet zoals we dat hier natuurlijk hebben. En daarnaast heeft de kerk voor zichzelf. En wat dan in de hele wereld geldig is. Ook nog een eigen kerkelijk recht. Een eigen kanoniek recht. En daar vind je dan...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 Uh, dat is inderdaad wel de reden dat ik uh, naast mijn prochiewerk uh, ook werkzaam ben voor het BISDOM. In de functie van, van kanselier. En de functie van kanselier is binnen het Recht tamelijk beperkt. In de zin van het opstellen van de juridische documenten. Zorg voor het archief. Uh, juridische teksten zo. Uh -huh. Nou ja goed, daar is van alles bijgekomen. Omdat we natuurlijk als organisatie als BISDOM ook kleiner geworden zijn. Dus uh, ik heb allerlei functies. En ook met betrekking tot de caritas en de religieuze in ons BISDOM. Uh, maar de achtergrond daarvan is inderdaad wel die studie.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 te niveau um...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 En we hebben hier in ons bisdom bijvoorbeeld een bischop gehad die mensen op naam bij elkaar te, uh, plaatste. Dus, dus als ze allebei bijvoorbeeld een achternaam hadden als steur of uh, nou ja. Een, een, een, dan ze ja al, als, als het een naam was, <clears throat> dan werden die dus bij elkaar geplaatst. Als het een bepaald beroep was, bakker en dat soort dingen, dan werden die dus bij elkaar geplaatst. Dat was een soort, ja er waren ook zoveel priesters en dat was namelijk willekeurig. Want ja, ja ze konden overal wel functioneren. <clears throat> maar nu is het wel zo dat onze bischop bijvoorbeeld nu ontzettend open staat voor je eigen inbreng.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 Pastoor Putter, wij zijn aan het eind van de uitzending, dus wij alweer, moeten u ontzettend alweer. bedanken voor uw komst. Ja, tijd ja, gaat snel, we hadden nog een halve minuut, geloof ik. Van ja, ja, dit hier eerste uur, om, <laughs> Ja, het kon nog een twee uur hoor. <laughs> jullie ja. gaan door. Bedankt voor de komst en uh, we zien elkaar wel bij de tentoonstelling weer. Ja, ja zeker. zeker. Ja, dank ja, dank hartelijk wel. Dankjewel dank. Dankjewel. Oké, okay. dag. dag. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.